Juri Stubenitski met het NOS journaal Het dodental door de explosie in een kolenmijn in Turkije is opgelopen naar zeker 40, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Elf gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn 58 mensen uit de mijn gered en wordt er nog naar één vermiste gezocht. De explosie was in een staatsmijn in het noorden van Turkije en ontstond vermoedelijk door brandbare gassen. Een groep Nederlanders kan mogelijk geen gebruik maken van het prijsplafond op energie. Het zijn mensen die wonen in de 600.000 woningen met zogenoemde blokverwarming. Meestal in flats. Hun gezamenlijke cv-ketel verdeelt de warmte over alle woningen in het blok. Het prijsplafond dat de overheid heeft bedacht is voor hen geen oplossing... omdat ze samen veel meer gas gebruiken dan een gemiddeld gezin. De Tweede Kamer nam eerder al een motie aan om dit probleem op te lossen... maar dat is het kabinet nog niet gelukt... De klimaatactivisten die gisteren in Londen soep over een schilderij van Van Gogh gooiden, zijn aangeklaagd. De twee jonge vrouwen worden verdacht van vernieling en moeten voor de rechter komen. Het schilderij raakte niet beschadigd omdat het achter glas hangt, maar de lijst heeft wel wat schade. Het werk was dezelfde dag nog te zien voor bezoekers van de National Gallery. De verdachten horen bij een actiegroep die wil dat de Britse regering stopt met olie- en gasprojecten. Nederlandse inlichtingendiensten benaderen geregeld journalisten... in het buitenland voor informatie, meldt NRC na onderzoek. De helft van de 32 ondervraagde redacteuren en correspondenten... zegt verzoeken te hebben gehad van de AIVD of MIVD. De Nederlandse Vereniging van Journalisten wil dat het verboden wordt... om journalisten te werven voor inlichtingenwerk. Het weer vanmiddag trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Later wordt het weer droog en vooral in het westen breekt dan de zon nog even door...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 En in, jaren, in de jaren 30, rond 1930, speelde ze in het uh, Koerhuis-cabaret van Louis Davids. Ook werkten ze voor de Avro. En daar werkte Kantoor voor het eerst samen met zanger Bob Scholte. En dan kwam dit nummer uit. Bob Scholten en Jetty Kantoor met Kleine Blonde Mariandel. Kleine Blonde Mariandel. Wanneer gaan wij aan de wandel? Want steeds alleen verloren.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 Mijn hart valt van vuur. Is als goed beland, helaas in discrediet Er worden de goals genoeg gemaakt, alleen door de onze niet Wanneer het weer was helft, dan speelt, dan kan de troeven zijn En als het zo belamperd gaat, dan hoort men langs de lijn Wilkes, wilkes, waarom ging je heen? Vrijpas, waarom trok je aan je been? Timmermans, de haarde, af voor rozen, de bloed jongen, jonge, jongen, jongen, heus het gaat niet goed. Wij is een beetje dat het om te vangen ging. Nu schot me nog alleen maar om de strekken weg, want het is gewoon gedaan. Als iemand lieren lieren zingt, wie zou zoiets weerstaan? Ze ruilen boerenkoel met bos voor dure Franse deen. Of worden vol spaghetti en geen Holland zingt meteen. pijn. Mijn manster herde appel Rozenberg de bloed. Jonge, jongen, jongen, jonge, heus, het gaat niet goed. Maar is de tijd gekregen dat de komt te vangen? Die zocht mij nog alleen maar op de wink, Dat het monster geldt de voetbal wordt regeerd En dat de van binnen mag trots alles goed floreert Het is logisch dat de jongens gaan die weigen nu een dan. Niet iedereen heet Lenstra, dus klinkt in de saarion Filmpjes, filmpjes, maar een jongenje nee Hij is maar aan je been Timmermans, een haar door af voor Rozenburg de bloed John, John, John, John, so can't you go? I wish they'd just please enough to go to banter out there, Breken dat de grond de vangen die Stijf er de baas heeft een trek aan de bel. Oh jongens, wat draaien we snel? Met een oliebal af, pak je ijs in mijn hand En we draaien de brief van de paard voorbij En alle bekenden die wijven naar mij Ik heb al mijn daggeld gespaard En zit nu als cowboy de paard Arrilee, Arrilee,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 De bleek al vertrouwd en was weg. Van stik. Ik vraag aan de man in de maan. Zag je met meisjes opstaan? Ik wacht al zo lang hier op het plein. Waar zou mijn meisje met meisje kunnen zijn? Daarom vraag ik als de man in de maan. Zag je met meisjes opstaan? Ik wacht al zo lang hier op het plein. Waar zou mijn meisje toch zijn?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 Mag je mijn meisje zo Ik wacht al zo lang hier op het plein, waar zal mijn meisje toch zijn?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 Stadsverkeer, we gaan naar buiten met dit weer Wist je dat de rent de zon, je al zo heerlijk warm kon Hoor je die leuke melodie, Tirila, tirili. Kijk hoe het te bloeiend staat, waarin je ook gaat. Ga eens extra vroeg op pad, of vlug vandaag nu eens de stad Past en zeker vind je het fijn, en zink verheugd van dit regijn Kom eens mee Wist je dat de zon je al zo heerlijk warm kon? Hoor je die leuke melodie, Pirila, la, tirili. Kijk hoe het de bloeiend staat, waarin je ook gaat oh, oh, oh. Ga eens extra vroeg op wat voor vlucht Vandaag nu eens de stad. En in het ziekenhuis werd toevallig geconstateerd dat hij kanker had. En drie weken later stierf hij aan een hartaanval. En hij werd gecremeerd in het crematorium Daalwijk in Utrecht. En we het over uh, Anton roepnaam Tom Manders. Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En in die laatste functie werd hij mede bekend als Doris. En u hoort hem nu Doris met me volkstuin. Ik heb een volkstuin met de Sonnet zonnevin. Een, een bedzaal vol je kool waar de luis in zit.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 at uh -huh. uh -huh.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 Ergens van het platteland maar leuk gekleed. Over hartjes en zo nieuw groep. Gingen natuurlijk met haar de stad te kijken. Zalden van moeheid bijna te zwijgen, maar een nichtje bleef dit. Dus toen keken we van zij en van starre ontzetting zongen wij toen allebei. Doe je schoenen aan Lucie, zo kan je hier niet lopen. Doe je schoenen aan Lucie, ga anders niet verkopen, Zie je niet hoe iedereen naar je benen duurt. Lucie blijft bij ons een beetje uit de buurt Doe je schoenen aan, Lucie We lopen ons te schamen Doe je schoenen aan, Lucie Zoiets doet toch geen dame? Want dan zijn je schoenen Drie maanden te klein Als je mooi wilt zijn dan leid je dik voor spijn Lucie, stop nou met die grappen Weet je, dat we heel goed snappen Dat dat alles in jouw dorpest gaat Maar je loopt hier midden in de van staat, doe je schoenen naar Lucie. Had de vrouw een beetje spoed, had je blanke voetjes, worden de al zwart van trok Niet zo eigenwijs nou, straks heb je spijt. doe je schoenen naar Lucie, wees een grote wijd. De politie ging naar zich mee bemoeien, een bekeuring kreeg ze aan een nieuw Brok,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 Doe je schoenen naar Lucie, we lopen ons te schamen. Doe je schoenen naar Lucie, zoiets doet toch geen dame? Want al zijn je schoenen drie maanden te klein. Als je mooi wilt zijn, dan leid je dik Voor spijt. Lucie, stop van met die grappen. Weet je dat wij heel goed snappen? Dat, dat alles in jouw dorp best gaat, maar je loopt hiermee binnen in de al van straat, doe je schoenen naar Lucie, als het kan een beetje spoed. Want je flanken, voetjes worden hier zo zwart als roet. Niet zo erg, wijs dan, nou, straks heb je spleet. Doe je schoenen naar Lucie, bij zo grote meisje. We zijn het trollen, ze gaan zingen naar de Jordaan. De kennen de vrienden drie zingen de volkslied. Van God in de buurt Ik heb je getrouwd, meestal verbal, om je hartje van geld.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 was wel zijn allerbeste vriend. Daar liep hij mee door riemen en door wind. Ze shoppen samen vandaag over de aarde. Hij met zijn oude trouwe paard. De wagen was beladen met geluurd. De vogels zongen voor zijn stuk voor steun. Ze zeerden samen bedaard. Over de aarde vrezen grijze maar met zijn trouwe paard. Sinds kort is hij alleen. Zijn kring ging van hem weer. Hij heeft het er bewaard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 Zijn paard was wel zijn allerbeste vriend, daar liep hij mee door regen en door wind. Ze schochten samen bedaard over de aard, hij met zijn oude trouwe paard. De wagen was beladen met geluk. De vogels zongen voor ze stuk voor stuk. Ze sliepen samen bedaard over de aardig grijze maar met zijn trouw gevaar. Sinds kort is hij alleen. Zijn vriend ging van hem heen. Hij hiet het, het bewaard. Ze ring, ring aan zijn kaart.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 Het was Duo de Munch met het vrolijke Jordaan gezien. En de volgende artiest is Eduard, roepnaam Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 18... nee, 1918, niet 1819, maar 1918. En hij is overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Hij was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En Christiani was tot 2010 actief als zanger. Alleen uh, trad hij zeden 2008 niet meer in zalen op. En u hoort hem nu met twee nummers nummer uit 1950, en het tweede nummer is uit 1955. Harry Christiani met Ipi Boera, dat was een feest. En het tweede nummer is hoe je heette, dat ben ik vergeten. Drie vroeg mijn buurman als hij jarig was elke keer. Een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwennig in en weer. En zaten lang voor tien en alweer thuis. Eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar Toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar Ze dansten boemse Daisy, als samba en abuis Ze zongen en we vallen naar huis Toen kwam een Polonaise, dat werd een hele tour Ze zongen net we gaan in huis. en gingen door de vloer de nee, nee, nee, nee. ja, Zoals er in geen jaren daar van was geweest. Ze zongen net en gingen door de vloer.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 vergeten maar je ogen vergeet ik nooit meer dat ben ik vergeten maar je kussen vergeet ik nooit meer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 het gaat opeens verkeerd, zit je in de ellende en die weet geen raad. Als je nooit iets hebt gehad, is je zak wel net zo plat. Maar wat eenmaal wenden, maak je niet meer kwaad. En ach, zo'n bang boeiep, geeft ook niet enkel pret. Mens, erger je niet paas lapt aan je laars. Geen geld en toch geen zorgen, want wat komt er daar op aan?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 Zoveel lieve meisjes, er is nog zoveel zonneschijn. Geen geld en toch geen zorgen, dan was deze leven fijn, fijn, fijn. Ja, dat was Eddie Meint. Met geen geld en toch geen zorgen. Hoe mooi kan het zijn? Was een opname 1934.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 Al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens u zometeen veel plezier met de uh, jazz op zondag. En ik laat u achter met het ensemble vrij en blij. Met de kuierlat en misschien nog zometeen een suikere Ik wens u nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Als de zon schijnt door de ruiten en het ochtendklokje luidt, schiet de luchtlucht in de kleren. En we trekken erop uit. Socks, books, books,